...na de romancyclus Het geslacht Viarda van Teun de Vries, regie Ad Leupler. De sleutels van de secretaire op zak heb. Dat ik over het geld ga. De oude, die wist alles. Die was secuur dat op de laatste cent Je hoeft dit boek maar door te bladeren. Hier? Hans heeft van Jarig. Hij was er ook goed in. Rekening en verantwoording van het bedrijf van de kelder tot het dak. Ben ik zo'n haspel? Waarom voor de donder onthoud ik de dingen van twaalf uur tot de middag? Zou jij een bek opzetten als hij zien kon hoe ik hier de boel verpruts? Ah, dat kan ik eigenlijk wel. Ik moet een baas boven me hebben. Dat is het. Zou maar iemand was die me vertelde wat ik doen en laten moet. Alleen. Gelegen met de dode dingen. Is de boer hier? Ja, kom er maar in, Rink. De paarden zijn weer beslagen, Tjallingboer. Een daalder, zegt de smid. Zoveel? Een maand geleden was het nog een gulden. Ja. de winter is begonnen, hè. De tijden worden duurder. In het dorp lagen ze allemaal steen en been. Mijn hmm. zware Kuiken zegt ook al dat de pacht omhoog vliegen. Iedereen wil teren op de boer, zegt hij. Winkelier, timmerman, fourageur. Als ik jou was, Jalling, zou ik wel flink turf en talhout inslaan, hoor. Als je er niet vlug bij bent, dan wordt het spul ook al duurkoop. Is de brandstof dan al zo ver ingrateerd? Ja, wat wil je met die vroege vast? Het wordt een zware winter, daar mag je best op rekenen. De nieuwe maan ligt pal achterover. Net een schaatserij die op zijn kont gevallen is. En de spinnen in de schuur zakken bij bosjes uit de balken. U weet, boer, dat betekent strenge vast. Heb je nog meer onkosten, Rink? De wagenmaker krijgt nog veertig stuivers van dat krat van onderlaat. Ja, de centen vliegen weer de deur uit, Rink. Laten we wel wezen, telling, boer. De zuivel brengt ook wel wat op. Alles gaat naar Engeland, zeggen ze. Nadat de lasten op de invoer afgeschat zijn. Nou, de boterkopers uit Harlingen zijn slimme vogels. Die weten wel waar ze de waar moeten slijten. Nou, best een 4,5 gulden voor vandaag, hoor. Ik breng de centen wel waar ze moeten zijn als ik in het dorp kom. En ik neem meteen brandstof weer terug. Ja, hier is het geld, vriend. Mooi. Ik ga eerst het vee voeren. ...zouden ze me eigenlijk besteden? Rink en al het andere volk dat hier komt werken. Het zou wel zo zijn. En ik had Rink natuurlijk voor al die uitgaven een briefje moeten vragen. En ik heb geen zin om dat allemaal na te lopen. Ik weet veel te goed dat er mij heel andere dingen door het hoofd spoken. Het wordt weer donker om de zaten. We weer sneeuwen. Een kleine wereld. Ik verzuip in mijn kleine wereld. En het lijkt me soms of ik niet anders meer wens. Ah, Als de herinnering aan een droom is het. Waarvan je s'morgens alleen nog weet dat hij je zeer heeft gedaan. Zodat je de hele dag in een wolk van verdriet loopt. Niet aan denken, niet aan haar die elke nacht bij me komt spoken en klagen, en niet aan hem die een leeuwarden in het blokhuis zit. Zolang zij me met rust laten. En alsof er iets te kijken viel. Een stuk gracht. Smerig kroos en waterstank. Dat rijtje huizen. Met ramen die altijd eender glimmen. Waarbij zomer en winter niet één gordijnplooi anders valt. Die wonen in zulke huizen voor de duivel. Ik hoef niet eens te kijken. Met mijn ogen dicht kan ik het zo dromen. Die twee kastanjebomen met het bruine blad in de herfst. En de bolsters op de kei. En jongens die uit school hier langs lopen om ze op te rapen. En de bakkerskar. Schemering. Avonden, nachten. En die geluisteren. luisteren. Naar wat? De regen misschien. Dit hier is niet de regen die er thuis viel. In een stad lijkt alles vuil. Bomen, water, sneeuw. Diep ademhalen kun je niet meer. Schoorstenen en baklucht. Hier in de gevangenisbeurt. Alsof in alles het bederf zit... Die wielen rijden Waar ze naartoe gaan Ergens daar buiten lopen paarden Langs de wegen In de weilanden Paard In geen maand heb ik een paard gezien Ze horen niet meer bij me Wat ik hoor en zie en ruik het niet meer bij me. Het groene blad niet en het verrotte blad niet. De jarige tijden laten mij los hier achter de tralies. Daar komt de warme pot. Waar komen Daar voor vrij. Voor het voor vier man. Neem mijn portie maar weer mee. Dat varkensvoer stinkt. hè? Huh? Wist u het niet, Sipier. De herenboer is te goed voor het eten van de lik. Bek, hou een katoenpoot. Voor jou, Willem Katoen. Mijn poot gaat je niet aan. Misschien bedenk je je, ja? De no? De herenboer is de voornaam om een alledaagse stokbewaarder te antwoorden. Meneer moet zijn koeien nog tellen, al is er maar in gedachten. <lacht> <lacht> voor het laatst, Viarda. Neem maar mee. Huh? Jij zegt het. Ik sluit. Zo. De grote boer uit Friesland zal varen dreven heeft weer eens een vieze dag. Dat moet je niet met mijn zakkenroller. Een kunst die jij nooit zal leren. Ik zal jou eens wat zeggen, koeienhuiden. Ik heb het trouwens al eerder tegen je gezegd. Als jij hier weer eens kotst van het voer, stuur je het niet meer terug. Wij hebben de dag en nacht ruimte voor in onze pens. Die spoeling van jou kennen wij als extra gebruiken. En Dan komt bij dat jouw grootzaamheid mij niet zint. Je kunt beter wat inwinden. En weet wat er geschreven staat. Wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en verstrooien. Slaat dat op mij? Je hoort het. Uit de heilige schrift. Ik verbied jouw stuk verrotting om tegen mij te spreken. Met dat zonder bijbeltekst. Is de bijbel ook niet voor ons geschreven? Juist voor ons? Ja, wij zijn verrot. Wij zijn de bedurf van de natie. Dat kanker in het burgerman Maar wij hebben nog nooit iemand pijger gemaakt. Nee, hoogstens een klap in een breekijzer gegeven. Kijk <laughs> dicht, bandieten. De waarheid komt hard dan, wat? Ik zit hier toch. Ik kan jou daarbij om zeep helpen. Raak mijn kameraad, niet aan boerenhuft. Ik lust jullie. Die verbende. zorg dat hij de voerbank niet omgooit. Dan. Bewaak, bewaak je helm, weg, niet ligt hij de herenboer, trap om zijn boer aan, oh, Kijk uit, kijk uit, ze komen met het Andere Ander kost jullie een dag luchten. Ik heb niks gedaan, ik heb niks gezegd. Wie had dat bloed aan zijn mond? Wie heeft hem daar getrapt? Nou, wie had Zeg jij eens. Wie heeft jouw zijn schoenzool in je vazie gedat? Niemand van jullie wil zeker een week in het eenmanskasjot, hè? Je hebt je brede verbeurd, Schot. De volgende keer wordt een spitsroeder lopen. Ik heb niks gedaan En ik heb honger. klap, heefs. Die wijvermoordenaar, die stookt ons hier om het leven op. We kennen jullie van avond te gort. Leugens en mijneet. Laat het even hier bewaken. Onze enig warm verzet in 24 uur. Nou, we zullen de hand over het hart strijken, omdat je je zo vriendelijk vraagt. Maar hou je rust ervoor dan. wanneer geven jullie mij rust? Maar hier kom ik Jezus namelijk nou alleen te zitten. Alleen? Je vergeet zeker dat je niet meer mist eruit zit, zitten, hè? Ik wil zo graag alleen zijn. Ik kan hier net zoveel op de grond spuwen, als je. Houd in de stilte! Ga vreten. De deur gaat dicht. En hey, wat moet ik met mijn gezicht vol bloed? Dat droogt me op. Kom naar eten maar op de ziekenzaal. Jolly, er hangen grote veranderingen in de lucht. De boerenstad moet heel anders aanpakken. En de gouden regen opvangen waar die valt. Je moet er ogen en oren voor hebben, Jolly. Precies. En als jij oplet en aanpakt, dan kijk jij het trooien. Er komt nou ook een spoor van Leeuwarden naar Harlingen. Ze hebben al tientallen stukken grond ontdekt. Dat zal de eigenaar zijn mooie cent hebben ingebracht. Ik weet niet wat je ziet zegt dwars over sloten en erven. Ja, ja, Wiebe, dat heb ik gezien. Toen ik jaren opzocht. Het is een machtig stuk werk. Ja, hoe is het nou met jarig? Ach, hoe zou het zijn? Een hondenleven, erger dan een hond. Zit hij nog altijd opgesloten, met, met anderen? Met drie, vier man van dat boeventuig. Ze maken het leven zuur. Het is opzet van de justitie, zegt Jarich. Wat wil je? Ten slotte heeft je. het... Zeg het niet, Wiebe. Ja was moord. Ja. Maar geen misdaad. Zoals het andere volk. Het was blinde drift. En vijftien jaar, vijftien jaar, dat is een gruwel tijd. Maar heb ik ooit anders beweerd? Ted. Wiebe. Uh, willen jullie, of al een van jullie, nou niet eens een bezoek per jaar brengen? Hij mag toch bezoek hebben, eens per maand. Nee, jongen, dat doet Wiebe Kuiken niet. Ik heb van het begin ervan gezegd hij is mijn zwager. Maar na zo'n misdrijf wil ik hem niet meer zien. Dat ken ik toch tegenover mijn kinderen niet verantwoorden, Jalling. Nee, Jalling. Hoe vreselijk we dat vinden, dat kennen we niet. Maar, maar Ted. Wij waren toch samen kinderen op deze plaats. Jij, jarig, ik. Dat waren we. De plaats legt me hoog aan het hart, Tjalling. Daarom. Wij hebben ja afgeschreven. afgeschreven. Zo zit dat. Hm. Hoe? Afgeschreven? Daar valt niks af te schrijven. Hij is en blijft onze broer. En hij is baas over een derde part van de zater. Krek. Hm. En daarvoor kwamen we eigenlijk hier. Ik, ja, ik, ik wil je niet op je, op je gat zetten, Tjalling. Ja, je, je bent de beste kerel, met een hart ook. Ja, je, je was van ons drieën altijd zo meegaande. Maar ja, hoe, hoe zeg ik dat, jongen? Jij poot niet aan. Ik weet wat er allemaal keert. Het is hier toch aan alles te zien. De heer van de plaats is een zware dobber voor je. De zwaardjalling. Ja. Wat willen jullie? Wat voor ons allemaal het beste is. Wat jaren gaan gaat, die komt hier geen jaren terug. Hoe wij over hem denken, hij zit er ginder... en hij kan niks met bejaarders laten beginnen... Waar wil jij heen? Zoals net al zegt. Jij hebt aan die hele zaad een duivelskarwei. En daarbij eh, heb je toch wel gezien dat Ted weer in de kraam moet? Fieber. Nou, we zijn toch familie onder elkaar? Het derde kind, zwager. En er zitten bij haar nog meer in de kool. Fieber. Ja, maar zo is het toch? Je kent een man die familie familie bij zijn wijk te slapen? Ik wil wel zeggen, het ik krijg een gezin. Hè? En mijn plaats wordt straks te klein. En als ik nou bedenk wat voor een donderwerk jij hier hebt. Dag in, dag uit, dan zeg ik zwager. Geef de zaten aan Tedje en aan mij. Wat ik nou aan pacht betaal, dat kan ik ook opbrengen in het erfschap van de oude Wiegman. Jij bent ons nog altijd de voorschotten schuldig, wie bij die de oude Wiegman je in het voorjaar voor zijn dood gegeven heeft. Dat weet ik. Maar ik. ik ken mijn achterste op dat kleine boerenspul niet roeren, jongen. Begrijp dat nou toch goed? Als ik armslag heb. Een groot bedrijf zoals dit hier. dan haal ik er met gemak twee, driemaal zoveel uit als jullie vroeger. Ben jij daar zeker? Ah, ik pak het toch heel anders aan, jongen. In de zuivel maak je hoge prijzen, en in het fokvee. Van hier tot in de kop van Denemarken wordt karnen en fokken een goudmijn. En je denkt toch zeker niet dat ik dat ga doen met een leger van meiden en knechten, die per week 5, 6, 7 rolden durven vragen? Machines, Tjalling, dat is het: om te karnen, te maaien, te dorsen. Ja, Tjalling, je leest in de krant over niks anders meer dan over machines. Ik lees nooit in de krant. Maar dat van die machines heb ik gehoord. Ja, ja, ik wil het hier nieuw aanpakken. Vooruitgang in de wereld. En ik doe daar al mee, begrijp je wel. Vroeger was vroeger. Ik durf de toekomst wel aan. Als ik hier maar op Viarda zat. En dan straks, straks, dan worden mijn jongens rood. Je hebt er nog maar één. Ah, ik zorg toch dat ik er meer krijg, dat zeg ik je toch. Oh, zo'n mooi gezicht, zo om die tafel. En het uh, spaart volk uit. Hmm. Jullie op Viarda... Wat gebeurt er met mij? Blijf voor me werken. Als jouw arbeider. Nee, nee, nee, nee man. Mo zo moet je dat niet zien. Ja, hoe moet ik dat dan zien? Als een soort compagnon. Nou ja, dat klinkt vreemd voor een boerenbedrijf. Dat zijn we nog niet zo gewend. Maar ik, ik wil je ook wel een loon betalen. Aandeel en loon. Ik zal jou een bod doen, Charlie: 40.000 gulden. In tien jaar. Om jouw rechten en die van jarig op verjaardag af te kopen. 40.000. Je hebt dat gecijferd ook. Dat heb ik. 40.000. Het klinkt me allemaal nog wat keelkoud in de oren, wiebe. Dat kan er geen komen. Zoiets kan ik maar niet 1, 2, 3 beslissen. Je kan het erover denken, Charlie... En dan, ik. Ik doe niks zonder jarig. Dat mag ik niet. Moet dat? Ik ken niet anders wiepen. Ik wil niet anders. Ja. Nou praat vanuit praat praat. Ik geef je bot. Denk je erover maar. En ga praten met jarig. En zet hem de prang op zijn neus, hè. Maar ja, je weet wel hoe ik dat bedoel. Ja. dat. Die bekuiker gaat in de aanval. Hm? In de aanval? Op ons erfenis. Dat zal het hem niet lukken. Hm? Wat raad je me? Het bevalt je zeker min, wat. Helemaal alleen in het grote hollenhuis. Kom Kom minder. Dat zie je aan mij. Maar voor jou zou het een uitkomst zijn, of niet? Als Ted en de gezin op de zaten kwamen. Het, het is toch geen kleinigheid van de zaten af te moeten? Ik ga niet bij wie bewerken, als je dat maar goed weet. Dat moet jij hem vertellen, jongen. Je hebt gelijk. Ik zal het ook. Weet je wat jij moet doen? Een wijf zoeken. Eén keer die bij je past... Niet over. Waarom niet? Jij bent vrij. En, en buiten. Zoals het hier heet. Het leven gaat door. Zoals hier ook zeggen. Wat moet ik dit en wieper vertellen namens jou? Namens mij? Hm. <laughs> ik ben moe, Jalling. Ik kan het gek vinden. Ik voel niks uitleggen op een Brits. Ik wacht... Ik ben doodmoe. Moet ik ze dat zeggen? Nee. Zeg tegen Kuiken dat hij verrekken kan. Nou ja... Kuiken is tenslotte een de boer. Hij zal de boel beter bij elkaar houden dan jij. Hij doet tenminste alsof hij dat kan. En ik, Charling. Ik ben van de plaats af. Ik kom er niet weer om. Jaren. Wat zou ik er moeten zoeken naar zoveel jaar? Ik kom daar niet weer om. Een kabaal daar, gedetineerde Viada. Tenzij je je volgende bezoek wilt verspelen. Je ziet het. Ze zijn niet goed voor de laag om zijn teugel te houden. Wat moet ik doen met Viada Zaten? Nou, doe het maar. Zeg maar tegen Kuiken dat je hard niet tegen de club zal trappen. Jij laat de zaten over aan Tette wiepen. 40.000. stuk geld. Hè? Moet ik ze daadwerkelijk zeggen? Je hoort het. En Tjalling. Kom eens wat dichterbij met je kop. Tjalling, nog iets. Kun jij naar de notaris gaan? geld vraag je en met geld kan je hier wat doen I iemand omkopen zodat ik werk krijg en alleen komt te zitten en vaker gelucht wordt en tabak kan kopen en extra voer zodra ik bij die pambitentroep vandaan ben is dat mogelijk ik heb al geleerd dat alles hier mogelijk is nou, alles nemen maar veel ik zal mijn best doen ik moet de notaris bepraten ja, het is mijn geld zeg hem dat en hier, in dit bestgoed, gaat het om mijn verkrankt bestaan. Zeg hem dat duidelijk. ...jij bent de boer. En wie ben jij? Wij kijken we naar goed. Voor je staat de linste vertoetsen in deze hele lik. <laughs> kan jij op <pompen>, opzeggen? <laughs> dat soort taal versta ik niet. Nou, oh, hij hier in de heb het ook niet van geleerd. <laughs> Als je me rad afschuift. Ik zeg dat ik jouw soort niet versta. Hij bedoelt, stuk boerenjagrain, dat je voor de dag ja. moet komen met poen. Dat woord ken je nou toch zeker? Dankzij ons jovel gezelschap. Hij kent het en hij heb het ook. Hij rookt de laatste tijd onder het luchten. Daar was jij niet bij. Nee, maar ik heb een neus. En je stond lekker naar de bak, al zeg ik het zelf. Zie het al. Jij hebt de stiekemert. Hoog tijd dat ik eens een gok met je waard. Maar laat ik me eerst even voorstellen van gentleman tot gentleman. Ik sta bekend als Prague en. En als je bekend bent, bedoelt u bekend? Geloftig alle. En jij rookt? Onder het luchten hoor ik net. Weet je hoe ik dat vind? Secrete manieren. Hé, hey, boer, ik heb het tegen jou. Kijk me aan als ik tegen je praat. Ik kijk liever naar de ratten in de buitengracht. Hij zit te hoog voor ons soort. Voel je hem, Hein? Met mijn zolen. Maar daar ben ik niet gewend, boer. Waar ik, zoals hier in betere gezelschap komt, met of tegen me zien... daar word ik met fatsoen behandeld, om niet te zeggen met respect. Wil jij er wel aan denken, schrijfvolk? dat Prager Heijn basis is een vak? En zonder dat hij één mensenleven op zijn geweten heeft? Zelfs niet uit minderheid. nijd. <lacht> Werk dicht, Rapalje. <lacht> ah, meneer Ken het commanderen niet later. Had zeker vroeger zo'n hele slaven om zich heen... ...die voor Rapalje schuldig kon. Zeg eens wat brokplottel ons verdriet. Doe die poot weg. De poot van het rapalje krijg je niet zo makkelijk weg. Los zeg ik, knijp je heen. Wat voelen we hier Ach, nu eens is. Schijt dat een misto. <lacht> Jij kunt je veiligheid tegen ons afkopen. Zie je dit spelkaarten? Heb ik netjes mee naar binnen gesmokkeld? Of niet soms? werk, Hein. Jij laat je nooit lompen. Ken je pompen dikkel opzeggen? En nou maken wij je met z'n vijf en als gezoren kameraden een paar chique robertjes. Hoor je me, boerendrol? En jij verliest. Ja, hij verliest. Ja. <lacht> <lacht> ik doe helemaal niks. Jij hebt geen keus, <lacht> Om je vieze geldpartij van nou net goed te maken. Er zijn er maar weinigen geweest die ik ooit zo'n kans gaf. Zo de erop. Ik zou de muiter alleen maar met gozers in het nest... als dat zo uitkomt. Hé, lillebel? Met jou, Hein. <lacht> Geef het wachter maar. <lacht> je ziet het, prairiehengst. Wij zijn een jovelenbuur. En we gaan jou als kudinderboor uitschudden. Hier, katoenboog. jij bent de met je vingers geeft de kaart. Kom. gevoel uh, voelen je klavieren, zo'n kaartspel. Even netjes verdelen... Pak aan, herenboer. Jij krijgt de eerste sortering. Loop naar de satan, vette kaart. Wat zal we nou? jij naar mijn maat? Wat afrontier jij praat? Op. Dat kost zo wat stinkert. En niet alleen maar. Achteruit, broert. Achteruit. Ik heb een mes. Dat heb je van de stokbladen. Een mes heb ik ook. Hij heb hier. Geef hier je katoentje. Ik zal dat shoppie handelen en dan zelf maar eens kieperen. Geef hier je... een brengen van kop tot kont. Ik zal er een stukje uit de schrift bij voordragen. Laat ze afgaan ter slachting. Wee over hen, want hun dag is gekomen. De dag hun een bezoekie. Kom maar op. Daar is een smerig onder Hansenstrijk. Gaat hem aan de ik op je stoel, zeg ik. Hey, van Laban. Alweer, hè? Terug op de Britse. Hou hey. hem hier uit, verdomme. Wie is er begonnen? Die boerenhengst wou ons met een mes te laten. Dat was zijn uh, welkom. Voor mijn... Hier is mijn mes. Zij hebben er ook een. Hij liegt dat hij zwart ziet. Dat wordt visitatie. Op een rij. Allemaal. Kom naar de weer. Goed zo'n mooie tijd. Visiteer die bende. En er is een mes in de cel. de Viada, met mij mee. Sipir, ik heb geen schuld. Verdom niet. Ik werd overvallen. Vergeet dat gespuis. Ik heb je verzoek bij de baas doorgegeven. Je hebt geluk, kerel. Je komt alleen te zitten. En als het meeloopt, krijg je werk. Oh. Zitten we hier daar? Ik heb je gevraagd of je eens kwam aanlopen. Het is in het boerenwerk toch een stille tijd, dacht ik. Dat is zo, notaris. Ik kwam er goed tussenuit. Ik ben nieuwsgierig hoe dat verloopt met uw broer. Hier, zijn de sigaren. Maar nou, met mijn broer loopt het goed. Stiek eens op. Zo. Mm. Hij zit nog altijd alleen? En dat blijft zo, hoopt die. Hij heeft nu kans op werk ook. Mm. Dat doet me plezier. Ik meen het. Die gevangenistoestanden in ons land. Nog altijd die gezamenlijke opsluiting. Mm. Gewoon weg een broedplaats van ongerechtigheden. Dat is het. Ja. <tus> Ik denk niet dat ze de misdaad onder de duim krijgen... als ze de bovenoen nog zo blijven straffen. Hoe je het ook bekijkt, het zijn en bleven mensen. Mensen? Ja. Het zijn misschien mensen. Rampgevallen. Getiekende. Lui die het spoor bijstel zijn. Maar knap gevaarlijk als u mij vraagt. Hm? De mens is voor de mens het gevaarlijkste, daar. Ja, meneer de notaris. Ik heb het gemerkt. En nou jouw plannen. Ik... Hey. Ik weet het nog niet recht hm. Mijn zuster en zwager komen op de plaats Dat weet u Ik blijf daar niet Dat zei je ja. Nou daar kan ik inkomen Ik heb erover gedacht Of ik er niet uit kon trekken Net als mijn neef op een hormstra Van Ben Alben Een ondernemende kerel is dat hè? Maar die gaat naar Amerika hm. Ik wou dat ik het aandurfde. Dan ging ik met hem Emigreren? Ja, luister eens, uh, Viara. Ik heb me nou al een paar keer met je zaken bemoeid, dus ik zeg je openhartig wat ik ervan denk. Om te emigreren heb je een boel dingen nodig. In de eerste plaats natuurlijk gezondheid. En in de tweede plaats een beetje geld om het eventjes uit te zingen. Die heb je allebei. Maar wat je niet hebt... Ja, neem me niet kwalijk. Uh, zegt u het maar. Wat je niet hebt, mijn jongen, dat is een hard karakter. Om je er door te slaan in een vreemd land. Een vreemd klimaat, onder onbekende. Weet je wie, Jarde? hoe ik emigreren noem... schieten op wild dat je niet ziet? Je hebt gelijk. Ik ben geen doelhaler. Je bent een patente kerel, Tjalling En daarom gaat je leven me aan. Wat raadt u mij? Nou, ik heb gevraagd of je eens eventjes hier kwam... omdat ik naar Ik Hoop iets voor je heb dat dichterbij ligt. Tenminste, als het je aanstaat. Wat is het, dat Ik heb een zwager in de Friese wouden. Hij is dokter van beroep. Ja, is een van die oude plattelandsregenten... Nou, van mijn zwager hoor ik dat een van zijn boeren, zal ik nog maar zeggen, een ongeluk heeft gehad. Hij heeft daar een stijf been van overgehouden en zoekt een hulp in het bedrijf. Wat is dat voor volk? Die boer in kwestie heet Herre de Jager. Hij woont ergens aan de zomerweg achter Bergemheide. Oude minister. Mijn moeder was ook van de doopsgezinnen. Nou, dan weet je er alles van. Goed rechtschapen, volk, die familie de jager. Die man met het been is al lang op zoek naar iemand die hem het werk uit handen neemt. Dat zou ik moeten zijn. Zoals gezegd, als het je aanstaat. Het komt wat haastig, meneer de notaris. De Friese wouden. Mm -hmm. Een heel ander bestaan daar agent, zeggen ze. Overal zijn mensen, Viarda. En ze spreken dezelfde taal als jij. En je hoeft er niet te blijven... als het je niet bevalt. Dan moet ik er nachtje over slapen, notaris. Ga eens kijken, kerel. Tjalling Viarda is gaan kijken... daarachter Bergemerheide... aan de Zomerweg... bij Herre Winses de Jager... en zijn vrouw Boutje. En ook voor Tjalling is daarmee de grote ommekeer gekomen. Waar de Viardas geboren en getogen zijn, liggen zaten en dorpen van ver weg zichtbaar onder de open hemel. In de woudstreek duiken ze weg achter geboomte en heesterwegen. Zo is het ook met de stelphuizingen van Wienses aan de oude zandlaan. Ze schuilt tussen boomwallen, de gevel heeft de schaduw van twee linden, er voek het mos op het rieten dak. De stal is laag en het veebeslag kleiner dan Tjalling het gewend is. De jagers hebben wat bouw en weiland met veen en leem onder het zandig oppervlak. Opzij van het huis een tuin met dahlia's en strobloemen. Het vries dat Tjalling hier hoort klinkt gemoedelijker en zangeriger dan dat van de kleistreek. De stugge zeewind en het stugge werk regeren hier niet. Het hele bestaan is er inniger... alsof het juist zo gemaakt is voor de natuur van Tjalling Weerde. Kom, Tjalling. Neem nog een stuk koek. Je bent zo bescheiden. <laughs> Ik hoor ook niet dat de minister van Maning bouwtjes, hoor, <laughs> Ja, wij ministers hebben een zoete tong, zoals ze beweren. <laughs> maar uh, over de vermaning gesproken... je bent nou met ons mee geweest. Hoe vond je de preek van onze dominee? Oh, Die preek was best... Een goed stichtelijk woord is altijd op zijn plaats. Mm. Nou, wie van de mannen nog koffie? Oh, Schenk maar in, Bouk. Het is zondagmorgen. Nee, nee, nee, nee. Ik keer mijn kopje om. Oh, kijk eens. Hij leert onze gewoonte al aan, wat? <laughs> maar in ernst, Jalling. Je zit hier nou zo'n veertien dagen, hè? Hoe lijkt het je bij ons in de wouden? Niet zo min, her, hè? Boerenwerk staat Jan. Het valt best mee. En de mensen, Jalling? Wel van een andere slag, hè, dan hebben jullie daar op de zeeklei. Anders, ja. Wat radden met de tongen, zo maar, hè, vriendelijk. Ze zijn niet zwaar zwaartillend, dat is een feit. Op de klei heb je meer tobbers, zeggen ze. Komt best waar wezen. Zou je hier kunnen winnen? Neem man, van wel. Was jouw moeder ook niet van het ministergeloof? Ja, dat was ze. En als ik alles hier zo bekijk, de minister onder elkaar, één grote familie, dan denk ik, mijn moeder zou hier geaard hebben. Is ze uh, al lang uit de tijd? ...te met vier jaar. Die beide jongens van ons zitten op hun eigen spul... ...in de drachtencompagnie. Nieuwe, goedkope grond, wat je. En onze Rijnoud dient als huishoudster... ...bij oud-oom de molenmaker. Weet u nou, Een oude vrijgezel, zeg ik je. Verhaard in het kwaad. <lacht> <lacht> ja, zo zie je, hè. We hebben kinderen en we hebben ze niet. Afgezien van het werk kunnen we best een jonge kerel in huis gebruiken. Je hebt toch na kerktijd met Rijnau gepraat? Maar kort, ze was in een wit eh. Ik mis die meid in huis. Ach, wat. Je houdt je kinderen toch niet eeuwig vast. En Rijnau doet goed werk daar bij Die man heeft verzorging nodig. Ja, ja. <laughs> Kom jij maar op voor je, auto. Dat gesloof voor zo'n balsturig oude man... is op de duur toch geen bestaan voor een jong mensen. Christenplicht, herre... Uh, heeft Rijn ook geen verkeer, hè? Die? <laughs> lopen er genoeg na, dat zeg ik je. Soms lijkt het er ook wel op. Dan komt er vier, vijf zondagen vrijer over de vloer. En dan opeens is het weer gedaan. Nee, de ware Jozef is nog niet bij haar binnen gestapt. <laughs> Bouwkje, hoe weet jij dat allemaal? Hoe ik dat weet. Omdat ik haar moeder ben. Hmm. Omdat ik hoor en zie wat jij niet ziet. <laughs> ik sta versteld, Bouk. <laughs> Over veertien dagen heeft nou weer een vrije zondag, Charlie. Dan komt ze thuis. Kunnen jullie eens praten? Je zit nou al haast de man bij de oude luidjes, hè? Kun je hier aarden, Charlie? We vragen ze allemaal. Nee. Het zal wel lukken. Het is een hele stap voor je, of niet? Ja, renno. Het is een stap. Hadden jullie een grote boerenplaats? Heel groot. Daar kan die van je vader wel drie keer in. <laughs> en je ouders leven niet meer? Nee. Heb je broers en zusters? Zuster, getrouwd. Met een beeldboer. Die zijn in het voorjaar op de zaal te komen wonen. Geen broers? Eén broer. Uh, die is van de plaats af. Moeilijkheden? Ja, moeilijkheden, ja. Als je het niet vertellen wil. Nou, liever niet, Reiner. Even goede vrienden. Wat vind je? Moeten hier geen stokrozen komen? Ah, dat zou mooi staan. Ik breng ze mee uit de tuin van Omrinsen. Heb je hier al eens rondgewandeld in de buurt? Zo'n beetje. Het volk is hier niet zo welvarend als bij jullie op de klei. Dat heb ik gezien. Er is hier bij de kleine man vrij wat soberheid zeg maar armoedjalling, oud heidevolk weet je, het zal nog wel even duren voordat daar wat vooruitgang in komt. Dat neem ik aan. Ja. Ga je niet liever terug? Ik weet het niet. Ik heb mijn karretje nog niet helemaal gekeerd. Niet terug naar de streek van eenzame zaten en zeewind. Hij blijft onder het bemorste dak van herre Wiensen zijn bouwkje een zomer en een winter. Hij werkt in de groentetuin, hij melkt het vee en kruidt de melk langs de zandweg huiswaarts, hij mest de stal uit. Hij went aan al dat boomwerk en dat zand. Hij strekt zich elke avond in het knechtenbed van het achtergangetje tussen huis en deel... en slaapt er diep en zonder de spookdromen... die hem op Viarda zaten achtervolgd hebben. Tjalling Viarda geneest. Hoe moet dat gaan, Bouk? Nou, oud-oom Rins onder de zoden is. Als de zaken in het erfhuis beredderd zijn... dan komt nou weer thuis, als vanouds. Hier bij ons? Ja, waar anders... Dat zal veranderingen meebrengen. Veranderingen? Kom, Bouk. Tjalling kan hier moeilijk meer blijven als onze dochter weer thuis woont. Wou jij Tjalling weg hebben? Nee, de duivenkater mee. Ik, ik ben van die vent gaan houden, Boukje. Zoals hij werkt... bergen verzet hij. Zijn hele wezen hè. Iedereen mag hem. En dan de zondagen... samen naar de kerk in de glazen wagen... Ik zou waarachtig niet meer kunnen zeggen hoe dat zo gekomen is, maar... hij hoort gewoon bij ons minister. En zoals hij voor kerktijd met andere jonge boeren staat te praten... alsof hij hier altijd thuis heeft. Ik wil er rond vooruit komen, hè? Voor mij is Jalling bijna hetzelfde als een zoon. Ja, zeg maar meer. Nou, die jongens van ons daar haast niet meer uit de compagnie komen. En jij wilt Jalling weg hebben. Hm? Ik? Jij hebt gezegd dat hij weg Een ziekte. Ik ben er verdomd van in de knoop. Herre, je vloekt. Ja, ah, wie zou het niet? Denk nou zelf. Voor jou en mij mag Jalling een zoon wezen. Maar wat is hij voor Rijnhoud? We raken in de nesten met die twee bokken als Reino weer thuis komt. Ach, wat top je toch. Ja, ben jij dan niet bang dat er gehaspel van komt? Twee van die pronte jonge mensen. Eerst zien. Ik wou maar dat Jalling eens uit vrije ging. Zeg het maar niet te hard. We zouden hem vandaag of morgen kwijt kunnen raken. Ja, maar nou kijkt hij naar Rijnau. Reynou zelf is er ook nog. En voor zover ik weet heeft ze weer een vrije. Die zal je zondagsavond net zo goed over de drempel stappen als bij Oomrinsen. En dat houdt Jalling wel op een afstand. Het zou wel een opluchting wezen, Paukje. Als Jalling maar blijft. Ach, wat. Mannen zijn ook voor alles bang. Jij moet meer vertrouwen hebben. Ik heb vertrouwen in de dingen zoals ze komen. Ja, jij bent een drommelsvrouw, mens. Maar soms komen de dingen zoals jij en ik ze niet voorzien. Dat ik hier nog eens met jou zou zien te dammen. Ja, het leven loopt raar. Hm. Jij bent een slacht, Janny. Um... Zo dan. Moet je horen daarbuiten. Wat met hoons uit de lucht... De ergens staan al bijna blank. een uh, winter van niks. Jij houdt meer van vorst. Nou, ik ook hoor. Ben jij een schaatsrijder? Hmm, als de gelegenheid is. Jij kan zeker een fiks eind wegkomen op het ijs. Ja, je kwam op schaatsen nooit achter. Je bent weer aan slacht, Jan. Ik? Wat oh, wacht op jou? Eh. Uh... Hier, hm, een dam. Ah, was je met de vlug af. <laughs> Maar oh, wacht. Die is voor mij. Rijnhoop. Wat kijk je, man? Je moet spelen. Nee, even niet. We zitten hier nou getweeën in deze keuken, Nou, Lawe je slapen. Ik, uh, ik, Ik moet je iets vragen. Wij menen en mem niks van mogen weet. Iets dat jou aangaat... Mij. Je maakt me nieuwsgierig. Het mm, Wordt weer moeilijk. Die grote vierkante kerel, die Jalling de Jadda die de schapen één voor één uit het ongelopen weiland draagt, die durft weer eens dus niet, hè? Het is geen zaak van van durven. Ach, kom nou, ik ken je zo zoetjes aan. Telkens als jij zo zit te draaien en te steunen is er iets mis. Jalling, je moet kregelijk worden. Ben ik te flauwhartig? Eno? Ja, en dat hoeft niet. Je bent mans genoeg. Dan wil ik één keer. is niet schromig geweest. Ik wacht af. nou. ik wou dat je mij kon vertellen of het menis is bij jou met die jonge Wiegersma bedoel ik. Oh. Om vijf, zes weken komt hij bij je, zondag op zondag. Een knappe vent om te zien, of niet? Voor zo iemand zet je de tabakspot en dan kan ik een pijp met plezier klaar. En hij weet dat een vrouw vrouw toe toekomt. Je treitert me, Reino. Treiteren? Dan nou moet je ophouden, Jalling. De jonge mij heeft te maken met mij. En niet met jou. Ook met mij? Dat denk je. I is dat menis, Reino? Je weet, bij mij is alles menis. Hou Wat doe je nou? Wat heeft de damspel jou gedaan? Ik, ik wil een antwoord. Jalling, ik ken je vanavond niet... Je zal me kennen. Wat zit je dwars, Jalling? Ik schrik me niet in de gang van zaken, meid. Zo, en wat wil jij dan? Ik wil jou. Oh. Jij roept maar oog. Maar ik heb het zat, die vrijheid van jou met andere kerels. Verleden jaar nee, was dat... Je met. je hoeft mij niet te vertellen wie mijn vrije is geweest. Zijn. Ik wil jou, zeg ik. Ik duld hier geen snoeshanen meer op het erf die op jou afkomen. Oh, je bent de lijf. Ah. Daar ben ik zelf bij, jongen. Sla me gerust. Als ik maar klaarheid krijg. Wast, Jalling. Laat je gaan zodra je me zegt dat Wiegersma en de rest voortaan kunnen wegblijven. Ik, ik zoek zelf mijn vrije zaak. Dan sta ik niet voor mezelf in, Rijnhoog. Als hier ooit weer zo'n vreemd element over de drempel komt, krijgt hij van mij op zijn wammers. Hey, hou liever wat met mij door elkaar te schudden. Ik ben geen lappenpop. Ik schud jou tot je doet wat ik vraag. Oh, zo is het mooi genoeg. Wilde man. Wat wil je dan dat ik zeg? Vraag je dan nog? Als ik er zelf niet bij was, zou ik het niet geloven. Wat? Dat ik je mag, als je bent zoals nou. Eindelijk brutaal. nou. Hoe brutaal moet ik zijn om jou te krijgen? Blaas de lamp uit, Jannie. Dat kan ik je beter in het donker vertellen. Voor werd de hand nog eens denkt uit te steken naar het geluk, komt de dood weer op zijn pad. 1867, het jaar. De vreemde Basel is in het begin van de eeuw uit het doodsholen van Azië langzaam westwaarts gekropen. Rusland, Duitsland en daarna de grote epidemieën in Frankrijk en Engeland. Even heeft het geleken of de ziekte was ingeslapen en zichzelf verteerd. Zij heeft zich koest gehouden, zelfs jaren aan een. En ineens heeft ze de adderkop weer opgestoken, ook in Friesland. De mesthopen, de stilstaande slootjes rond de bouwlanden, de ziektekiemen en wortelen en rapen die het boerenvolk rauw van de akker eet. was goed dat in vergeven water gespoeld wordt, en weer in het lijf gedragen, brakke poelen waaruit volwassenen en kinderen drinken. De sterken vallen het eerst. Dagelijks luiden de doodklokken in de dorpen. Ook op de boerderij van Herwinses aan de Zomerweg horen ze wel een paar maal per week het fataal geluid, en ook langs hun huis rijdt men doden naar hun graf. Wat een avond, hè. Zo stil en zo vredig hier in de tuin dat je zou zweren dat er niks aan de hand was om ons heen. Ik heb zelfs geen trekking in mijn poot vandaag. Ja. Dat zit. Nou, de dokter zou toch niet langsgekomen zijn, hè. Er heeft wel iets anders te doen. Hm. Ze zeggen dat de zomer en de hitte fataal zijn voor de kwaal. Wat hadden ze in de stad voor nieuws, Janny? Ik ben niet zo lang meer gebleven toen ik het botergeld geënt had. Aan de waag zei ze dat er geen betering in de ziekte is. Nergens in het land. Wat doen ze er tegen? De dokters in de stad waarschuwen tegen alle vruchten en groenten. Ja, wie nou zijn bonen op sla op aardbeien in de stad denken te de sluiten kan we weer ermee naar huis gaan. In de stad koken ze drinkwater. Ja, hadden wij natuurlijk ook moeten doen. In de stad zijn niet zoveel gevallen, zeggen ze. Nee, daar hebben ze ziekenhuizen. Ze moesten ons hier maar eens wat dokters sturen. Die mannen op het platteland kunnen het niet om reizen van s ochtends vroeg tot s avonds laat niet. Wie die kil worden, Johnny? Je zit te rillen. Ja, dat is mogelijk. Maakt toch al verschil, hè, die broeierige middagen of de avond. Ja, maar het is juist zo zacht. In geen jaren hebben we s'avonds in de tuin kunnen zitten. Uh, nee, het gaat gewoon weer koud. Wil je een nou opkikker? Rij nou, je weet waar de fles staat. Uh, alsjeblieft niet. Uh, de reis naar de stad en al dat broerde nieuws heb je hem gepakt. Je bent moe, dat is het. Tjalling, uh, moe? Ah, dat hoor ik voor het eerst. Uh, ik weet niet wat ik heb. heb tikje draaier. Tjalling? Nee, niks aan de hand hoor. Ik duik in de kooi, ik slaap het wel weg. Nacht met z'n allen. Nacht, Tjalling. Nacht. Tjalling, nacht, slaap je al? Ben jij het? Hij nou? Mm -hmm. Nee. Ik kan niet in slaap komen. Hij is zo duizelig. Of ik in een malle molen zit. Mijn ingewanden beginnen ook al te draaien. Wat moet ik voor je doen? Ik verga van de dorst. Ik breng iets te drinken. Veel. Veel, alsjeblieft. Hoe is het met hem? Hij drinkt en hij drinkt. Als hij niet drinkt, ligt hij wezenloos als een blok. Het kan toch niet bestaan dat een man, mens als hij... Ja, men, het kan. Zo'n boom van een vent. De grootste boom, ik krijg de eerste klap. Ja, maar dat, dat kan niet. Dat mag niet. Zal ik de dokter halen? Nou nog. Het is bijna nacht. Uh, die man is vast en zeker geradbraakt door dat eeuwige ros langs de patiënten. Uh. Wacht nou eerst af tot morgen. Ja, wacht tot morgen. Misschien is Challing dan weer de ouwe... Reinald, sta je er stil? Mem, ik ben bang. En jij wordt toch ook niet ziek? Nee, hij. Ik mag niet ziek worden. Maar hij is het en ik wil hem niet verliezen. Het is dus zover. Dat wist ik al weken. Oh God. Ik heb hem niet verloren. Hij zit in de tuin, bij de stokroos die ik heb geplant. Hij weet niet dat ik naar hem sta te kijken. Ik zou wel de hele dag naar hem willen kijken. De dokter zegt dat ik voor zijn leven gevochten heb, dat hij er zonder mij niet gekomen was. Ik heb hem niet verteld dat ik met Jan had willen kraperen, als hij in het onderspit was geraakt. Hij troppelt maar rond het huis, alsof hij het liefst zou gaan dansen. Toen ik dacht dat ik niet keek, smeet hij zijn krukstok in de lucht en ving hem weer op als een hansworst. En Mem jankt iedere keer als het Jan in de kamer ziet binnenkomen. Alsof ze hem al had afgeschreven. Het telkens schrikt omdat hij nog leeft. We hebben hem niet verloren. En van nou af aan wil ik hem houden, tot ik zelf doodga. Hoor, hij fluit weer dat Duitse liedje. Als hij dat doet, weet ik dat hij zijn lieve deugd aan het leven heeft. Nou keert hij zijn gezicht naar deze kant. Grote God, wat is hij broodmager. Hij strijkt zich naar de kaak. Ze zijn weer glad, ze worden weer bruin in de zon. Ze zullen gauw weer gespierd zijn als vroeger. Hij had zijn hand door zijn haar. Zal ik aangroeien tot ik er de krullen uit kan knippen. Hij zegt dat niemand hem ooit zo goed heeft geknipt als ik. Nou keek hij zich uit. En opeens lacht hij zomaar voor zich uit. Hij denkt aan iets. Denkt hij aan hetzelfde als ik? was het derde deel van de hoorspelserie Stiefmoeder Aarde van Teun de Vries. Tjaling Viarda werd gespeeld door Hans Kersenbarg, zijn broer Jareg door Hans Vierman, hun zuster Ted door Joke Rijtsbehagelen. en hun zwager Wiebe Kuiken door Jan Borkus. Piet Ekel speelde Rink en de notaris, Herren Wienzis de Jager werd gespeeld door Bob van Straten, zijn vrouw Boukje door Fesierone hun dochter Rijnouw door Gerry Mantel. De Sipiers waren Jan Verkoeren en Fleur Koen. Katoenpoot, Jeremias, De Lel en Prager Pragerijn werden gespeeld door Donald de Marcas, Jan Wechter, Kees van Ooyen en Paul Deen. De verteller was Teun de Vries. De muziek voor deze hoorspelserie werd gecomponeerd door Alfred Salten en onder zijn leiding uitgevoerd door het Promenadeorkest. De regie... Had app